Manik Zampersen met het NOS-journaal. Paus Franciscus overleed vanochtend aan de gevolgen van een herseninfarct. Hij raakte in coma en kreeg onherstelbaar hartfalen, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Tijdens een kleinschalige ceremonie vanavond is het lichaam van de paus in een kist gelegd. Die kist wordt vermoedelijk woensdag overgebracht naar de Sint-Pieters-basiliek. Een groep kardinalen neemt daar morgen een besluit over. Gelovigen kunnen dan in de basiliek afscheid nemen van de paus... In de laatste wil van Franciscus staat dat hij begraven wil worden in de basiliek van Santa Maria Maggiore. Het graf moet zich in de grond bevinden en mag geen bijzondere versiering hebben, staat in het testament. In Venlo is aan het eind van de middag een dode gevallen bij een schietincident. Het slachtoffer is een man van 50 uit de gemeente Horst aan de Maas. Bij de zoektocht naar de dader is een helikopter ingezet, maar er is nog niemand aangehouden. De toedracht is nog niet bekend. De families van de twee slachtoffers van de dubbele moord in Bijtenveen gaan de politie aansprakelijk stellen. Ze vinden dat de politie lax is geweest met meldingen die waren gedaan over de dader Richard K. Eerder erkende de politie zelf al dat er grote fouten zijn gemaakt. Bij de Laureus Awards zijn geen Nederlandse sporters in de prijzen gevallen... De zogenoemde Oscars van de sport gingen naar de Zweedse polstokhoogspringer Armand Duplantis... en de Amerikaanse turnster Simone Biles. Coureur Max Verstappen was ook genomineerd vanwege zijn vierde wereldtitel. Bij de vrouwen maakte atlete Sivan Hassan kans op de prijs... vanwege haar drie Olympische medailles in Parijs. Het weer. De buien trekken weg naar het oosten. Vannacht is het grotendeels droog bij een graad of acht...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 live in de studio, uh, studio ontvangen. Het betreft uh, inmiddels twee van de vijf heren... van de uit Purmerend komende power metal band Reviver... die vorig jaar op 13 december... hun derde studioalbum Carnival of Chaos hebben gereleased. En daar vraag ik de heren uiteraard in het uh, tweede uur alles over. Maar natuurlijk ook over een langlopende carrière... dat als band ruim 25 jaar ontspant, Hun invloeden het vroegere werk en de eerste twee albums. En voor we daar natuurlijk uh, aan toekomen... heet ik jullie eerst uh, van harte welkom in de ZFM-studio... Ontzettend tof dat jullie vanavond bij mij te gast willen zijn, in de, op deze tweede paasdag ook overigens. En jammer dat er drie van jullie vijf niet aanwezig kunnen zijn. Ja, helaas. Ja, helaas. <laughs> ik uh, bedenk me net dat ik volgens mij jullie albumtitel verkeerd heb uitgesproken. Nou, dat was wel behoorlijk Car goed. Carnival of chaos. Carnival of chaos. Chaos toch ja. wel. Oh, sorry. Ja. Nee, ik dacht even een keer okay, carnaval of chaos zo, maar dat is... Nee, nee, dat... Heb ik ja, dat is... nee, dat is zo veel. Ja, maar volgens mij ook een nummer, toch? Of niet? Oh, nee. Dus er was wel een review die dat uh, zal wat beschreef. Ja. Nou, daar was ik even bang voor, maar goed. <laughs> In ieder geval, voor uh, Michel, uh, als je luistert, uh, heel veel beterschap gewenst. Uh, en goed herstel. We hoorden het verhaal uh, van uh, Fred, uh, dat je een ongeluk hebt gehad. Die, uh, die heeft een flinke smakker gemaakt. Die heeft een flinke smakker gemaakt, ja. inderdaad. Ja. En, uh, en ja, ook voor uh, ja, de onverwachte wegvallen van Stefan, uh, die is ook ziek. Ja, die... Uh, die ligt ook in zijn bed. Die ligt ook uh, in de ja. ja. En uh, de andere uh, Die was die, die die uh, echt... ver, verhinderd. Nou, mochten jullie luisteren. Ja. Nou, veel luisterplezier vanavond. Uh, bedankt dat jullie er wel willen zijn. Uh, voor degenen die nog niet bekend zijn met jullie... en uh, zouden jullie misschien even willen voorstellen... Uh, wie jullie zijn, uh, wat jullie zowel binnen de band doen... en wat jullie naast uh, de band in het dagelijks leven bezighoudt. Oh, uh, die mag ik tegengeven? Ja, zal ik beginnen? Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben Fred Mantel, gitarist mm -hmm. van Reviver. Ik yeah. uh, zit er vanaf het begin uh, bij. Okay. En uh, ja, ik het me er erg vereerd hier om uh, aanwezig te zijn in de studio. Yeah. En het uh, lijkt me ontzettend leuk om uh, ja, de hele de, de, de biografie van uh, Reviver. Ja, Onder de loep te brengen. Ja, zeker. Het? Ja, ik, ja. Uh, tof dat je er bent, uh, Fred. Uh, je moet helemaal uit uh, Friesland komen. Ja, ik, ik. Uh, ik kom op oorsprong uit permanent. Vandaag, ja. Maar sinds een uh, half jaar uh, woon ik in, uh, in Friesland. Ja. Uh, aan de plak aan de grens van Groningen, zelfs aan de Waddenzee. Dus, uh, <laughs> wow, ja, dat is ja. een aardige, aardige reis. Wauw, uh, ja, ik ben niet graag natuurlijk. Ja. Uh, ik reis ook graag. Reis graag. Dus, okay. En wat doe je verder in het dagelijks leven qua werk? Ik, uh, ik ben videobewerker. Noem ik. Okay. En uh, juist ja, sinds een jaar of drie, uh, dat is eigenlijk sinds de coronacrisis is ontstaan, ben mm -hmm. ik ook als, als schilder aan de gang. Oké. Okay. Dus uh, oh. ja, ik uh, renoveren huizen en uh, restauratieprojecten en dat soort oh, dingen. Wow. Ja. Oké. Okay. Als we een goede schilder nodig hebben, dan moeten we bij jou aankloppen. Ja. All Goed om te horen. Ja, nou, bedankt voor jouw introductie. En dan uh, de heer aan uh, Jou. Ja, nou, ik uh, ben Leijon. Ik uh, probeer te drummen. Ja, probeer. Doe mijn best. Ja, ja. Lukt je aardig. Nee, <laughs> ik ben niet vanaf het begin van de band... Uh, Erbij. Nou. Maar ik ben eigenlijk wel altijd al vanaf het begin aanwezig geweest. Oké, okay, Een beetje Rodi. Ja. Uh, altijd meehelpen met weet ik veel wat allemaal. Dus en zoals, uh, wat voor dingen doe je dan, Korsen? Uh, ja, uh, versterken, sjouwen, drumstel, oh, okay. meehelpen in elkaar zetten, oh, okay. afbreken. Uh, podiumdingen. Allemaal van dat soort dingen. Oh, Oké. Okay. Ja. Banners ophangen, weet ik het. Meurs heb het ik waarschijnlijk op. ook wel gedaan. Of ja, zeker. Ja, ja. Denk ja. ik. je hebt zelfs de hele beck erop in elkaar gezet, die, uh, die oh, in uh, nog, het Duitslandfestival. Oké. Ja, festival, uh. no. okay. dus ja. ja met, uh, heel ja, belangrijk uh, ja. geweest, ja. maar nu ook uh, voor de band uh, nog ja. belangrijker geworden. En wat doe jij in het dagelijks leven? Ik uh, ben een uh, balletraar. Ik uh, reclame. zet reclame op auto's, ramen. Uh, Oké. Okay. Hotels, weet ik het. Overal op ja, Overal bedoel. waar een sticker op blijft plakken. Daar, daar uh, plak je stickers op. op. Oké, okay. helemaal goed. Dank je wel. Uh, nou ja, zoals ik net al aangaf, zijn jullie dit jaar uh, wel geteld 28 jaar uh, als Band actief. Hè? Jullie zijn opgericht in 1997, als ik me niet vergis. Ja, oh, ja. 1997. Ja. Oké, okay. dus uh, dat is een behoorlijk lange tijd al. Ja. Uh, nou ja, voor mijn volgende vraag, uh, moet ik nou bij jou uh, zijn natuurlijk? Want jij bent ja. naast Tom uh, de enige twee uh, van de overgebleven originele en uh, oprichtende leden. Ja, begrijp ik. Ja. Ja. Hoe is het destijds allemaal begonnen voor uh, Reviver? Ja. En wisten jullie ook meteen wat voor muziek jullie wilden maken met de band? Ja, we, eerst speelde ik met Tom al samen in een andere band. Mm -hmm. een, een dead metal band zelfs. Oh, in okay. uh, Last Restraint. Last Restraint, en ja. Toen die band uh, ter ziel ging. Toen uh, ja, hebben Tom en ik uh, wat om iets uh, nieuws op te zetten. Ja. En uh, dat is Reviver geworden. En we mm -hmm. wilden meer uh, na, na de, de heavy metal, progressieve heavy metal kant wilden, mm -hmm. wilden we op. Ja. Yeah. En uh, ja, je had in, in, in die tijd, uh, je, je, je had de, de grunsmuziek was heel erg in opkomst. Ja. En wij, wij hielden we echt heel erg van jaren tachtig heavy metal. Ja. En uh, ja, we wilden heel graag uh, die, dat dat weer terugkwam, laten we zeggen. Een soort ja. heavy metal revival. Ja. En zo zijn we ook op uh, Reviver gekomen. Ja. Plus dat je dat achterstevoren ook uh, kunt uh, weer lezen. Ja, dus dat leek ons een ja. leuk ja, Toen zijn we eigenlijk aan die missie begonnen. Van, uh, we gaan uh, ons inzetten. Onze uh, Nederlandse bijdrage. Om de heavy metal weer, uh, weer op de kaart <laughs> ja, te, te zetten. Zoveel heavy metal mensen. Is Nederland niet heel veel. Ja, eigenlijk. zeker dat op, zeker op dat moment was het, uh, nee. waren er uh, niet, uh, niet, niet heel veel. Dat veel, nee. nee, nee. is ook, ook echt helemaal eigenlijk wel in elkaar gestort op dat moment. En ja... Uh, ja, ja. In de, de, de, andere, andere, uh, andere muzieksoorten die, uh, die waren op dat moment heel erg in, in ja. opkomst. Ja, nog steeds en, wel. Uh, ja, we waren eigenlijk op het dieptepunt van de heavy metal ingestapt. Dat ja. is, uh, ja. heel, heel zware... <laughs> Ja, tijd om je uh, bekend uh, te krijgen, zeg maar. Of bekendheid te krijgen. Ja, ja, we hebben ook best wel heel lang in, in, in, in die underground uh, gebivarkeerd. Mm -hmm. met, ja. met, en ook veel uh, demo's en, en promo's geproduceerd. Mm -hmm. en er waren ontzettend veel bezetting, bezettingswijzigingen in, ja. die, uh, in, die, in die eerste jaren. Mm -hmm. En pas eigenlijk in, in 2003, 2003, 2004, begonnen we echt wel een beetje, een beetje vaste grond onder de voeten te krijgen. Dus het heeft eigenlijk een jaar of uh, zes, zeven, zes uh, uh, geduurd voordat, voordat het echt loskwam. We hebben wel veel, veel opgetreden hoor, moet ja. ik wel zeggen, in die eerste jaren. Dat, okay. dat wel, uh, maar, maar het was wel... Uh, ja, het was wel echt underground, underground ja. wat we op dat moment weten. Ja. Oké, okay. en ja. nu uh, hoop je dus uh, ja, wat meer uh, populairder te zijn in Nederland en groter. Ja, uh, en, uh, in de buiten uh, in Nederland, denk ik. Op, op een gegeven moment, uh, ja, toen we de juiste bezetting hadden. En, en uh, op een gegeven moment ging het ook wel sneller. En op een gegeven moment kregen we ook die, die deal met Remedy Records. Dus toen, mm -hmm. toen uiteindelijk in dat is van 2005 geweest, die eerste, yep. eerste Revive-plaat. Uh, ja, nou, daar komen we straks uiteraard ja. ook nog uitgebreid op terug. Uh, wie waren jullie belangrijkste invloeden voor de muziek van Reviver? Je noemde natuurlijk wel de jaren 80 metal. Ja, uh, welke bands in het bijzonder? Iron Manen, mm -hmm. Crimson Glory, Judas Priest. Oké. Okay. Dat soort, die nou, ja. uh, die bands uh, zijn er nog wel meer. Zoals als Asian Steel uh, vonden mm -hmm. we goed. Maar ook, ja. ook wel als, als Savatage. En, uh, en ik moet, moet ook zeggen dat we ook wel naar, ook naar andere dingen luisteren. Oh, ja. zo, uh, zoals, in die tijd van de jaren negentig was Dream Theater heel erg. Oh, ja. opkomst, en dat vonden okay, we ook heel progressive goed. Progressive metal, ja. En, en we luisteren ook gerust wel. Omdat we oorspronkelijk vanuit een, een dead metal be, uh, achtergrond hadden. Dat ja. we ook, wel, ook nog wel naar, dat soort dingen luisteren. Dus, Oké. Okay. Uh, yeah. En, uh, en jij, uh, Leon? Ja, jij komt natuurlijk uit de uh, death metal scene hè, met uh, Last Fear. Ja. ja um, nou. je microfoon? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. iets uh, naar voren. Uh, wat voor muziek luisterde jij voor uh, dat je bij Reviver kwam? Ja, death metal. En Ook death metal, metal Nog ja. steeds. Nog steeds wel. Ja, het, uh, ja. Zeg maar een beetje de heavy metal. Dat luister ik vooral heel erg toen ik hun leren kennen. Mm -hmm. door, door Fred. Vooral door Fred heb ik uh, toen heel veel bench leren kennen. Ja. Ik echt dacht van oké, okay, dit is wel heel erg goed. Ja. Dat luister ik ja, ook nog steeds. Mooi, ja. Maar ik luister wel nog altijd voornamelijk de dead metal en de dat trash metal. Ik, ja. ja, ik zit ook met, oh, met Tom bijvoorbeeld, zit ik ook nog in een trash metal oh, oké okay. dus, uh, Dat wist ik niet. En welke band is dat? Het is PPTA. PPTA, ja. Oké, okay. en ook heel actief mee? Of? Ja, zeer actief. Zeer ja. actief. Ja. We zijn okay, natuurlijk bezig uh, met een CD opnemen. Oh, en, Oh. proberen veel op te treden. Ja. Dus ja, en dat is, is wel te combineren ook met je ja, werkzaamheden ja. Ja. En, en natuurlijk Reviver. Ja, oh, gelukkig wel. Ja. Je werkt fulltime? Ja. Oké. Okay. En jij ook, Fred? Uh, ja, ja. ja, het is wisselend. Kijk, ik ben ook laatst verhuisd. Dus mm -hmm. Dat is een kluswoning, dus er zitten ja. veel te, te klussen. Maar nu begin ik weer het schilderswerk op te pakken. Okay. Dat is fulltime. Ja. Ja. Oké. Okay. En doe je dat voor jezelf of voor een bedrijf? Voor jezelf. Voor jezelf, ook. Ja. Oké. Okay. Ja. Als ZZP'er uh, of echt... Uh, ZZP'er, ja. Oké. Okay. maar goed. Dankjewel. Dan gaan we nog even terug naar uh, jullie vroegere jaren. En uh, oorspronkelijke vroegere bezettingen uh, hebben jullie een aantal uh, demo's uitgebracht. Ja. Een gelijknamige demo. Dat is wel heel ver terug. Ja, in 1998. Ja. Een jaar na jullie oprichting is dat uitgebracht. Game ja. of Time 2001 en Osiris ja. Ice in ja. 2003. Ja. Op alle drie deze mini-albums uh, of demo's uh, waren verschillende zangers, bassisten en drummers te horen. Ja. waar de uh, vele bezettingswisselingen in Dat die klopt. tijd. In ja. zo'n korte tijd ook. Ja, er zijn, er zijn ontzettend veel. Ik moet zeggen, het eerste jaar hadden we nog een redelijk uh, vaste line-up. Mm -hmm. met, uh, met, met, met Tom's broeren op drums. Michel Heeperskerk. Mm -hmm. Jik Fug op bas. En Frans Simon Dodeman op, uh, op zang. Mm -hmm. da daar hebben we ook... ook uh, ja, veel, veel mee opgetreden. Uh, en uh, we hebben toen die, uh, die, die eerste EP, hè, de mm -hmm. Reviver, de eerste EP hebben we gedaan. Mm -hmm. Er zijn daarna zelfs nog, nog een paar uh, promo's geweest. Met, okay. met een aantal nummers op die ook op verzamelaars terecht waren gekomen. Mm -hmm. en, uh, maar ja, op een gegeven moment daarna is... Er uh, ja, uh, was wel interesse in Reviver, maar de conclusie was... ja ik krijg gest ja, maar niet, niet met deze zangen. Dus, dus, uh, vooral in Duitsland was een was, was vraag naar wat, wat wij deden. Ja. Maar die wilden echt die hoge uithalen zang uh, uh, horen. Ja, en, uh, ja wat, wat er op dat moment gebeurde. Tom en ik uh, ja, hebben daar overleg over gehad. Hebben we hebben besloten, ja, we willen toch die, die, die kant op. Echt meer de heavy metal, power metal. Ja, precies. En de uh, ja, uh, bassist, de drummer. ...waar het er niet mee eens. Oh. En, uh, en, en, en, en nou, voor de zanger was het toch een zware teleurstelling. Ja, toen konden we op dat moment uh, een hele nieuwe line-up samenstellen. Oh, en dat was eerst ...zoals in de eerste, dus is Case of time promo eruit gekomen... Hey, ...met uh, Pieter Bas Borger zo ...en met Brian Kesberg op de neus rond Verkuringen. Het is echt in die jaren daar ...is echt twee voetbal-elftallen aan bandleden voorbij gekomen... Oh, wow. ...voordat we uiteindelijk weer in, in een redelijk echt, stabiele line-up uh, zaten. Uh, met Osiris Ice uh, was, was, was, was uh, de meer stabiliteit was meer stabiliteit. En, en, en daarna is ook heel snel de, de eerste voet length gekomen dus het ja. was op zich ook wel de boeite waard. Maar, uh, makkelijk ja, je was je het die jaren uh, niet. Goed zoeken ja. naar uh, ja, hoe het uh, ja, uh, aanvoelt natuurlijk onderling, want jullie moeten het als band natuurlijk allemaal doen en moet wel allemaal ja. op één lijn liggen, natuurlijk. Ja. Ja. En uh, hoe en, en waar hebben jullie deze demo's uh, destijds opgenomen en uitgebracht? Was het eigen beheer of uh, wel in een. Uh... Ja, de, de, de demo's die waren allemaal eigen beheer. Ja, ja, we hebben ze ook zelf, uh, zelf opgenomen. Mm -hmm. uh, samen met Tom uh, run ik ook een geluidsstudio. Uh, da mm -hmm. Daar namen we ook okay. al alle, alle provo's en demo's uh, op. Yeah. De, de, de platen ook trouwens, want alle Foolix hebben we ook uh, zelf uh, gedaan. Okay. En uh, ja, dus, dus, ja zo, dat zal wel in eigen beheer is dat uitgebracht. uitgebracht okay. ja. En jullie ontvingen ook veel positieve kritieken en recensies op The Gaze of Time en de Osiris uh, Ice ja. uh, demo's van de ja. uh, metal tijdschrift Aarschok uh, zelfs, uh, Rock Hard en Heavy Odor Was. Maar ja. uh, we werden ze dus ook goed ontvangen bij uh, het luisterend publiek. Ja, die, die die twee pro die werden ja echt ontzettend goed ontvangen ook ja. die eerste gates of time die uh, ja die die werd toen opgepikt door Hefio de was bekker uh, mm -hmm. die heeft toen even die nummers op op de metal crusade verzamelacht met de crusade FB, en, uh, dat was op dat moment ja dat ging en, en we konden toen op dat moment ook die die line-up gerust nog wel even vast uh, vasthouden, omdat, mm -hmm. omdat omdat we zoveel uh, su succes uh, had ja. Maar ja, de dus zagen we eigenlijk toch liever op projectbasis werken. De drummer haakte op een gegeven moment ook af. En toen konden we toch weer een nieuwe samenstelling. En, en ja, dan ja, begon het eigenlijk weer uh, van voren aan. Ja. Uh, want je moest weer met een nieuwe, nieuwe Line-Up, ja. weer met de nieuwe promo komen. En zal die dan ook wel goed, uh, goed opgepakt worden? Toen ja. dus kwam die Osiris Ice Pro, dus eigenlijk nog beter dan die ah, uh, ervoor. En, en, en uh, ja, die, die Line-Up konden we vasthouden. En, okay. en toen ging ook de, de, ja, kwam een platencontract... met de Remedy Records uh, ja. uit, uh, uit Duitsland. Ja, ja. ja. Nou, maar goed. Uh, veel van de nummers van de Game of Time en Osiris Ice nemen ze misschien ook op jullie uh, eerste ja. hè? Uh, dat is als uh, bandname de titel draagt. Uitkwam uh, op uh, 21 maart 2005. Ja. We hoorden aan het begin uh, van de uitzending al de titelnummer. Uh, 'Gates of uh, Time. Maar ook uh, de titeltrack van Osiris Ice. Ja. Het eerder genoemde Cycles, Garden of Eden, Another Day and Strong verschenen op jullie eerste langspeler. Ik neem aan dat het allemaal opnieuw is opgenomen voor dit Klopt. album. ja. ja. Dus, uh, Toen ging, dat album opnieuw wordt genomen. Ja. Uh, zoals Case of Time en Cycles. En mm -hmm. uh, Strong zat volgens mij op die EP. En die waren toen inderdaad opgenomen met een andere zanger. Ja. Dus die werden toen door, door Patrick, uh, Patrick Vermoudig uh, ingezongen op de ja. uiteindelijke gevoel Dus is wel opnieuw opgenomen. Ja. Er waren ook een aantal nieuwe nummers uh, die erbij uh, bij kwamen. En uh, ja, toen, ja, toen ja, er zijn er iets van de elf, uh, elf nummers uiteindelijk op die platen terechtkomen. Dus, ja. uh, dus een combinatie van wat, wat, wat oude werk en wat en, en nieuwe werk, en zo is die, die platen uiteindelijk uh, ja, precies. gelanceerd. En ook, ook weer met same titles, laten we zeggen. Dus uh, ja. revive Ja, revive. precies, net zoals jullie eerste uh, EP. Ja. Uh, ja. En ja, uh, uh, Cycles kwam op die uh, mini-CD. Of de Metal Crusade compilatie, sorry. Ja. Ja. En die werd uitgebracht met 35.000 exemplaren. Klopt. Ja, dat is ook wel een toffe presentatie, denk ik, in die tijd. Ja, was leuk. Hoe is het zo gelopen, dat nummer zo? Ja, het is geen. Die Gates of Time promo, die scoorde iets van 10 uit 11 punten in de Rockhart. Ja, dat gebeurde op dat moment echt ontzettend veel. Ik heb dat toevallig op een ja geleden allemaal nog eens teruggelezen. Alle, uh -huh. alle, alle, alle, alle brieven en e-mails e die er toen allemaal waren geweest. Ja. Dat had ik, ik allemaal bewaard blijkbaar op uh, ja, like. mijn computer. Ja. Maar dat was echt gigantisch wat er allemaal, allemaal binnen is ja, gekomen. Ik ja. nauwelijks geloven. Ja. Dat ja. was ook wel een, uh, meteen een mooie stap uh, richting uh, ja, bekendheid denk ik ook wel. Ja, nou ja het zeker het, uh, met zo'n grote oplage. natuurlijk ja. binnen, maar, uh, maar dat, dat, was wel, dat was wel echt wel een stap. Het was, ja. het was wel een jammer dat, je, dat, dat we zo'n zo instabiele e uh, situatie hadden in, in de line-up. Als, als die situatie stabieler had geweest, ja. Ja, dan hadden we eerder, eerder door kunnen pakken. Ja, dat, precies. Dat, dat, dat, dat is wel ja. dat het zo gelopen is. En uh, nou ja, Stefan die maakte een, zijn debuut op uh, de, de eerste langspeler. Klopt. Als ik me niet vergis. Ja. Uh, hij verving de vorige bassist Ron van Kuringen. Ja. Ja. Uh, en is ook sindsdien de vaste kracht binnen de band gebleven. Ja. En uh, ook te horen op alle drie de albums. Ja. Uh, hoe, wanneer kwam hij uh, bij Reviver terecht? Ja, na de Osaïe's uitspraak is toen met Ron van gedaan. Mm -hmm. uh, Steef uh, speelde samen met Patrick van Maurik in in uh, Bontani. Mm -hmm. uh, Patrick wou uh, Steve graag uh, bij hebben. Dat was ook ja. een goede, goede vriend uh, van hem. Ja. Met, met uh, Ron hadden we op dat moment... Ja, Oh. Uh, nou ja goed, uh, Patrick vond het moeilijk werken. Uh, en, en die wou graag Steve hebben, want werkte uh, die al heel lang. we mm. nou, toen, toen de, nou, er zijn wel aardig wat sessies over geweest. Ik, en uiteindelijk ja. hebben we de beslissing genomen van... Uh, ja, Steve gaat, het, uh, Steve gaat het worden. En, ja. uh, en, en Steve is toen de, de, die heeft toen uiteindelijk de full-length album ingebast. In ja. oké. Okay, okay. En is die ook nog actief uh, met andere bands naast Reviver? Uh? Steef heeft ja. Uh, WMW, WMS, ja. Uh, uh, Weet jij hoe, hoe die? AWSM. AWSM. ACM. AW -S -S is w, a Also? Also heeft hij. Ja, dat, a dat -so. doet hij toch wel. Ah, Oké, okay. ja. ja. en uh, is hij uh, naast de bassist ook nog uh, mede verantwoordelijk voor het schrijfproces van jullie muziek? De teksten? Of, of is hij? Uh, nou, nu nog. Uh, de uh, laatste plaat volgens mij niet. Nee, op de eerste, maar, uh, plaat, eerste plaat wel. Ja. Ja. Wij we zijn nu uh, een beetje stiekem al een beetje bezig nieuwe nummers schrijven. Mm -hmm. okay. En daar ben ik, en Stefan, en Michel zijn ook nu nummers Meer aan het, het bijdragen. Het schrijfproces. Okay. Ja. We spelen allemaal ook gitaar, dus het, uh, we zijn nu allemaal echt uh, All around, allemaal uh, ideeën yeah. aan uh, okay. bij elkaar aan het gooien. Yeah. Okay, ja, de, waarschijnlijk wordt de volgende plaat uh, geen uh, gitaarriffs van Fred en van Tom. Okay. Dat hebben <laughs> we een beetje gesloten, stiekem. Ja, ja. Dat weten ze nog <laughs> niet. Nee, Oké, okay. nou mochten we lijst. <laughs> ja. Daarover uiteraard straks in tweede uur meer hè, over ja. de nieuwe album. En, en wie is er dan uh, op, ja, toen uh, hoofdverantwoordelijk voor uh, het schrijven van de teksten en de muziek? Uh, voor, bij de eerste Bij de bij eerste, eerste album, ja. Uh, even kijken hoor. De teksten zijn. Uh, ja, er waren een aantal nummers die waren natuurlijk al wat ouder. Mm -hmm. uh, het meeste heeft wel kat teksten Patrick gedaan, denk ik. Uh, een aantal dingen waren ook weer door andere bedleden gedaan. Mm -hmm. Schrijf, uh, werken, het schrijvenwerk. Het meeste kwam bij, bij Tom en mij vandaag. Uh, Steve, oh. wat heeft die, uh, Heeft uh, Stevig geschreven. Mm -hmm. Dus uh, dat was bij de eerste 35 eerste plat iets, iets meer uh, met, met z'n allen. Mm -hmm. En. Uh, en waar heb je het ook al van het uh, tweede plaat? Straks. komt straks. Oké. eerst die koot eerst. Ja. Uh, Oké, ja, zo ja. okay, yeah, sorry, sorry. Nee, dat maakt, sorry. Niet uit, maakt niet uit, niet <laughs> Oké, okay, nou terug naar uh, jullie debuutalbum. jaar vijf is uitgebracht onder het duitse label, Remedy Records. Je zei het net al, is uh, geen onbekende naam in de metal scene, volgens mij. Nee, nee, deze is uh, een best wel sperren gedaan. Is dat is toch wel redelijk... Uh, ja zelf zelf in uh, torbend echt een hele vage Duitse wind uit de jaren 80 tachtig 80. Okay. motorhead ja, ja. Oké. Okay. Uh, die zanger Jürgen Rutter is, is de labelbaas van remedy okay. records ah, okay. ja. hoe kwam je, dus je zo bij hem terecht dan dat is ja we, we waren eerst in, in, in contact met limp music mm -hmm. om, uh, uh, dat ging via Patrick die via uh, Montani daar onder contract stond bij limp uh, music dus maar, uh, Limp Music zei van ja, jullie hm. zijn als, als muziek meer geschikt de Reviver voor Remedy Records. Dus ik, ik, ik ga jullie ...pluggen bij, bij ja. Remedy Records. Dat is toen bij Jeroen ja. Rutte terechtgekomen. Okay. Ja, die was enthousiast. En, en, en, en zo, is dat, uh, zo is dat gelopen. We nog steeds contact. We hebben het ook, nog ja, ook uh, ja. hè? Maar, uh, daar uit gewacht. Maar daarover ja. straks meer uit. Uh, zoals ik al eerder had vermeld... verschenen een aantal vroegere nummers van de demos... ook ...op de langspeler. Ik noemde net al het eerder gedraaide guest of Time... ...maar ook Osiris Ice, waar we zo direct naar gaan luisteren... ...verscheen hierop. Uh, wat kun je me qua lyrische inhoud over dit nummer uh, beteken uh, en de uh, betekenis hierover uh, vertellen voordat ik hem zo direct ga instarten? Ja, het, het, het gaat over het oude Egypte. Ja, ja precies. Hoe moet dat ik al? Maar het is ook een onderdeel, onderdeel van een concept in die, die eerste plaat. Dus we hadden we in, op die eerste plaat allemaal, allemaal uh, van oude beschavingen over mm -hmm. de hele wereld. Ja. Hebben we toen en, en daar zitten zit, de gemeenschappelijke delen in, in dat verhaal. Ja. En de Osiris IJs uh, uh, behandelt dat deel over het oude Egypte. Ja. Ja. Gaaf. Ja, ik ben gek op het oude Egypte. Dus, ja, zoals je wellicht kon zien ook aan mijn t-shirt... Uh, die ik er onderaan heb. Bedankt uh, voor jullie t-shirt trouwens, overigens. Uh, nou ja, helemaal goed. Uh, we gaan uh, er zo uh, naar luisteren. De, na de 2005 versie dus van Osiris Ice... en Garden of Eden. beide dus ook te vinden op de Osiris Ice... uit 2003. Tot zo. Play it loud op ZFM. de Garden of Eden, afkomstig van de eerste en gelijknamige langspeler... van de power metal band, uh, Reviver Heavy Metal Band. Waarvan uh, twee van de vijf heren vanavond de gast zijn bij Play It Loud. Heren, nogmaals uh, bedankt uh, voor jullie komst naar de studio. Graag dan. Heel bescheiden. Uh, ontzettend tof om jullie uh, te gast te hebben. We hebben het net uh, uitgebreid gehad over jullie uh, vroegere muziek, uh, de uitgebrachte demo's. Jullie eerste gelijknamige langspeler, uh, dat onder het Duitse label Remedy Records uh, werd uitgebracht. Maar hoeveel verliep het schrijven- en opnameproces van het album eigenlijk uh, ging het vrij snel uh, qua opnames en zo. Van de eerste, de eerste, de eerste album, album. Ja, mm -hmm. daar, we, we, we, we hadden er natuurlijk al in de demo periode alles uh, opgenomen. Ja. Dus uh, ja, dat, dat ging uh, goed. Ja. Snel en uh, binnen hoeveel bezit, uh, tijd hadden jullie dat album uh, zeg maar op papier en uh, opgenomen en gemasterd en zo? Hoe lang heeft dat geduurd? Ja, nou, ja we hadden zelf uh, een, een geluidsstudio, dus dan ja. uh, ga je toch altijd wat lange schaven uh, ja, uh, ja, aan dingen. Dus je hebt ja. niet echt een. Uh, we hadden wel een deadline natuurlijk van de, vanuit de platenmaatschappij. Ja, precies dat. Ja. En ik, ik weet ook nog wel dat we behoorlijk uh, krap zaten, hoor. want uh, op een gegeven moment toen moest uh, de plaat gemasterd mm -hmm. worden. Uh -huh. En hij moest naar de, de fabriek om gedrukt te worden. En ik ben toen naar, naar Hamburg gereden. Uh -huh. Om de CD daar te laten masteren. Dat was bij, bij Piet Sielk in de studio. Van uh, Iron Savior uh, uh -huh. die zang oh ja. nou Daar hebben we die, die, die, die CD laten masteren. En toen was hij gemasterd. Toen ben ik heel snel naar, uh, naar Remedy Records uh, gereden. Om hem naar in te leveren. En dan kon hij daarna kon hij meteen uh, naar, de, naar de fabriek. Dus, dus ja. we ja, waren we echt wel heel ja. erg... Uh, uh, krap uitgebeten wat dat betreft. Ja, ja we hebben behoorlijk nog lopen, lopen tweeken. Ja. Uh, ja, het sprak ook dat, uh, speelde ook mee dat uh, Remedy Records graag wou dat uh, Piet Silk die Master uh, deed. Mm -hmm. uh, dus dat dus werd ook nog, natuurlijk Last Minute, ook nog allemaal geregeld. Maar dus, qua timing was het heel, was het heel knap. Wel kracht gelukkig, ja. Ja, gelukkig maar. En jullie deden ook uh, shows, promotie van het album? Of, uh... Ja, ja we, we hadden een uh, CD-presentatie in uh, Hamburg. Uh -huh. uh, samen met uh, Paragon uh, okay. en met. Uh, met uh, van band van Jürgen van, van, van, van Ruther van Remedy Records. Die speelde er okay. ook. Dus de, de, okay. Die hadden allemaal uh, net een nieuwe cd uit. Ja, okay. Ze ja. dachten, uh, Remedy okay. Records, weet je wat? We doen, doen een gezamenlijke cd-presentatie ja, in, de, in de Headbangers Ballroom in Hamburg. Oh, wow. En daar uh, hebben we die uh, cd-presentatie gedaan. En op de Metal Best Festival. Oh, yeah. Dat is een uh, festival bij uh, Hamburg in de buurt. En ja, daar hebben we toen ook uh, gespeeld. Dat okay, helemaal in Duitsland. Ja, dus. Helemaal uh, in Duitsland. Ja. En, uh, Verder hebben we in, in de na uh, uh, Open Air hebben we, hebben we oh. gespeeld. Toch? Okay. En verder, ja, veel optreders. Ja, uh, meer het circuit ook natuurlijk. Ja, Los van de festivals. En, Dat is best. Ja, best een leidje. Ja. Ja. En uh, hoe deed uh, de eerste Langspeler het uh, qua verkopen? Uh, waren de critici ook weer net zo positief als uh, bij de demo's destijds? Ja, in de, de reviews waren, waren goed. Ik had, ik had wel een beetje het gevoel dat dus ze misschien hoopten dat er nog, nog wat, wat, wat meer uh, nieuw materiaal ook uh, op zat. Want het ja. was een beetje 50-50 uh, ouder materiaal. Maar hij werd wel, hij werd wel goed, uh, goed ontvangen. Uh, met name in, uh, in, in Duitsland. Mm -hmm. En uh, ja, we, we stonden er ook klaar voor om, om, om de tweede langspeler uh, op te nemen. Dus, ja. dus we gingen al heel snel het schrijfproces in voor de, voor de Weet, tweede uh, ja, de ja, de opkomen, plaat Ja, ja. Dus, uh, daarover ja. komen. Uh, kijken, jullie uh, gingen ook nog uh, uit elkaar uh, voor die tijd, toch? Ja, ja, ja, we dus we waren dus de tweede lang spelen dat op. Die was ook al heel geschreven. Ja. Uh, en, en en en dat was uh, ja, we ook met met met de, de plaatlabel ook al. En, uh, <laughs> en het, het is toch uh, het is toch de klad ingekomen. Uh, ja. uh, uh, uh, Patrick was de eerste die, die, die opstapte in de tijd. Uh -huh. dus, uh, Steve, Steve die ging met hem mee. We zijn toen met de Montani aan de gang gegaan. Uh, yeah. uh, ja, Als ik als, me als, als als goed herinneren, Patrick was ook, ook niet, niet helemaal eens met, met de richting waar we mee met de revival op gingen. Uh, uh -huh. We zijn toen in de tijd we een nieuwe zanger weer. die de Gates of Time, uh, of Pieter Basborg, uh -huh. Die hadden we weer teruggehaald. Okay. Uh, daar, daarmee zouden we dan uh, ja, verder gaan om de, om de, om de tweede revive-plaat te doen. Mm -hmm. En uh, ja, uh, daarna gebeurde nog een hele serie incidenten. Ja. En, uh, met name tussen, tussen Tom en bij hebben we een acafietje gehad. We oh, ja. de tijd een geluidsstudio-runnen. En daar hebben we dan best bij gestopt. Mm -hmm. En. Uh, ja, toen viel eigenlijk de, de hele zon te de, hele, de, hele ja, band uit de, de kram, viel alles ah. uit. Kruis, zo. Ja, nog ja. geen makkelijke tijd geweest. Als ik het zo zeker door, door zeker het Reviver. niet, zeker niet. Maar uh, ja, jullie naam doet dan wel de eer aan. Want gelukkig voor Reviver uh, ja, werden jullie weer gerevived. Ja. En kwam de band toch weer bijeen na elf jaar in dezelfde bezitting als uh, voor de split. Hoe is de reunie uiteindelijk uh, gegaan? Nou ja, ik, ik, ik heb uh, uh, een dikke jaar of zeven dus dat zat, zat een aantal jaren tussen. Ik, ja. in, dan, ik was verhuisd. ze werkte in Hilversum. Ik andere bands gespeeld. We mm hebben -hmm. uh, een uh, wide tribute band gespeeld. En ik, uh, ja, er waren al wat, wat, wat, wat ideeën over... om een uh, reviver uh, te reviven. Mm -hmm. uh, ook zelfs in de tijd met Pieter Bas uh, zelfs. Yeah. Hier, uh, dus dat was dat zeiden de derde poging. Ik zat op met Pieter Bas uh, een reviver uh, te reviven. Yeah. Uh, ik kwam Tom, uh, Tom tegen op de Zwarte Markt in Bevenwijk. Die had nee. ik toen echt een jaren uh, niet meer gezien. Gewoon Tom. En ik loop naar hem toe. Hé hey, Tom gaat het er al. Uh, uh, zullen we ze even afspreken? En dit en, en uh, uh, ja, ik, ik zeg ik ben bezig om Reviver weer, uh, weer op poten te zetten. Ja. En Tom zegt tegen mij, ja, ik, ik heb met die jongens, de andere jongens van in de tijd, heb ik, heb ik ook weer uh, contact. Ja. En ja, toen, ja, wat zullen we doen? Zullen we dan proberen met de originele bezetting... van de eerste plaat gewoon dan weer, weer door te gaan? Dat, dat, dat komt ook wat sterker en geloofwaardiger over. Als je mm -hmm. gewoon met... En dan, dan was iedereen, uh, iedereen die was ervoor om dat te doen. Ja. Dus we zijn toen met z'n vijf weer bij elkaar gekomen. En we hebben toen uh, een, de beslissing genomen... om de, de, de, de tweede plaat die we op dat moment al, al hadden geschreven, al ja. in 2060, opvolger. Mm -hmm. Om die uh, te, te, te herschrijven, laten we zeggen. Te ja. herschrijven met, met, met, uh. Met, uh, en opnieuw op te nemen. Ja. En alsnog uit te brengen. En dat is 1000 lives. 1000 lijst, inderdaad. Uh, ja. Was, het er een beetje de, de titel, was die een beetje gebaseerd op de reunie, zoals een ja, kop met negen levens? Uh, dat klopt. Ja? Ja, ja, dat was de, de reden. Daarom okay. hebben we de, was één nummer die heette Thousand Lives. Ja. En, en toen hebben we ook gekiezen als, als, als titel voor de plaat. Mm -hmm. Vooral vanwege de, de vele levens die uh, Revive heeft, uh, gehad, heeft gehad. Ja. Ja. Ja. Oké. Okay. En uh, had dit album ook nog een bepaald concept of verhaal? Nee, nee dit, dat dit, is is, uh, deze plaat was geen uh, conceptplaat. Okay. Uh, nee, nee, het is echt uh, allemaal, allemaal, allemaal teksten die allemaal op zichzelf staan. En okay. er, zit, zit ook, er, zit, er zitten geschiedkundige teksten in, maar er zitten ook weer persoonlijke teksten in. Patrick heeft al, alle teksten geschreven. Okay. Patrick vermoordelijk heeft alle mm -hmm. teksten geschreven van deze plaat. Okay. De in de tijd uh, wel, wel met, met elkaar. Yeah. Uh, iedereen had ook aan die plaat bijgedragen. Okay. Dus dat is dat is ook, een, uh, gezamenlijk al ja. geworden. Ja. gezamenlijk ja. album. En dat is echt is een mag verhaal. Ja. Dat, hij, was dus, hij was dus alleen bedoeld voor vrienden en familie. Oh. En voor onszelf. We wilden er eigenlijk niet eens iets serieus mee, mee wilden doen. Dus eigenlijk wilden wilde ja. het niet eens uitbrengen. Oh. To, toen oh. We wilden het niet eens uitbreken. waren op dat moment... Op een gegeven moment dat Patrick van gebeld op... Ja, ja, ik vind het toch eigenlijk wel, uh, wel erg goed klinken. Ja. Oh, oh, ja, dat dacht je toch uh, in de 2060 wel wat anders over. Ja, ja, ja, ja, ik vind hem toch wel erg goed. <laughs> ja, ja. Zullen we altijd dat hebben met direct als contact? Ja. ja, willen jullie nog wat? Uh, uh, en op een gegeven moment ja, toen werd, is het een, een volwaardige release uh, ja, ja. geworden. Wow. Dus dat is... Uh, Heel bijzonder verhaal, ja. ja. Heel mooi. Maff uh, maf verhaal. Zeker, ja. Ja. Ja. ja. We gaan zo uh, luisteren naar de openingstrack. Uh, Kill the King. Uh, dat werd als uh, single uh, met een videoclip uitgebracht. Ja. Uh, wat kunnen we over dit nummer vertellen qua inhoud? Het, het, het gaat uit over het uh, oude Frisia, het, uh, en de, de, de slag uh, met uh, de Denen volgens mij. Okay. Met de koning Finkvolk Wolding, ja. zoals we uh, wel zeggen. Patrick, die woont in Katwijk en blijkbaar leeft daar die, uh, dat verhaal leeft daar heel oh. erg over oh, wow. die, uh, de slag met uh, met de Denen. Ja. En, uh, oh, wow. De, de koning Vinkvolk-Wolder... En, en, en in het middenstuk hij heeft hij ook nog in, dat, in, dat, in die oude taal... Heeft hij, dat, heeft hij die brug, heeft hij die Dus als je op een gegeven moment denkt... Van, hij, heeft hij daar nou iets meer een spraakbrek... dan <laughs> is die niet zo. Hij, is heeft, de, <laughs> hij heeft dat in, in oud-Fricia Oud uh, gedaan, oh, in die wow. taal, ja. Alright. En was dit ook de ideale eerste kennismaking voor het album? Dat dit nummer als single uitgebracht werd? Ja, het is een van de sterkste dubbels van de plaat. Okay. Ja. Nou, helemaal goed, dank jullie wel. Dan gaan we daar nu naar luisteren met een aansluitend titeltrack. Dan zit de tijd er alweer bijna op voor het eerste uur. Dus blijf nog even luisteren, tot zo! We zijn weer terug. Jullie luisteren aansluitend naar A Thousand Lives. Natuurlijk van mijn speciale gasten van vanavond: Reviver. en heavy power metal band uit Permanent, waarvan twee van de leden aanwezig zijn: oprichtende gitarist Fred Mantel en uh, drummer Leon Noe. Helaas konden de medeoprichter, gitarist Tom Hemskerk, vocalist Michel Zandbergen vanwege een uh, Ongeluk en uh, Stefan Brederode niet aanwezig zijn vanwege een ziekte. Uh, die zitten allebei in de lappermand, jammer genoeg. Uh, we heel veel sterkte voor jullie allebei. En met, uh, met uh, Leon en uh, Fred uh, praat ik uiteraard uh, tweede uur uitgebreid... over uh, jou en Michels uh, recente toevoeging aan de hedendaagse bezetting. Maar voordat het zover is, hebben we nog even over... Uh, uh, tot het nieuws van 10 uur over het tweede album. Uh, waar jullie uh, nog niet of jij niet op te horen bent of wel? Uh, nee, nog niet hè? Uh, nou ja, nogmaals uh, welkom uiteraard. Uh, ik hoop dat jullie uh, jullie zin hebben vanavond. Zeker. Mooi, mooi ja. om te horen. Even terug naar jullie tweede album. En toen jullie in 2017 weer bij elkaar waren gekomen... heeft het uiteindelijk toch vijf jaar geduurd uh, voor het album klaar was. Uh, hoe, hoe kwam dat zo? Uh, hadden jullie de, ja, meer voorbereiding tijd nodig? En op? Ja, was voor verschillende redenen ja. dat uh, I iedereen had het sowieso erg druk. En, ja. en, en, en aller, allerlei verschillende dingen. Zelf uh, mm, ook. Ik, want, natuurlijk, ik heb uh, geen van twee naar vier kinderen. en Dat soort dingen. Twee ik erbij. Nou, en, en, en, en, en, de zanger niet. dat het druk. En die had een lang tijd nodig om de, om de zanger. Dus iedereen had druk. Maar uiteindelijk is het toch gelukt. Uh, okay. duurde, duurde het duurde wat lang. Okay, helemaal goed. Uh, we hadden trouwens nog een leuke verrassing voor de, de luisteraars in petto. Voor degenen die luisteren. Jullie kunnen een kans maken op... Uh, nou ja, ik laat het woord aan jou vergeten. We hebben een prijsvraag namelijk. Ja. Niet zo heel lang de tijd dus, dus stel op jou. Ja. ja. We hebben een prijsvraag. Dan je je gesigneerd exemplaar van de nieuwe CD of T-shirt uh, winnen. En de, de vraag is als volgt: de derde Revive-plaat heeft als labelnummer RE003. De tweede Revive-plaat heeft als labelnummer RE002. Op welke welke heeft RE001 en wie is de zanger op die plaat op R 001? Oké, okay, het antwoord kunnen jullie sturen naar. Play het luid ZFM's antwoord is dus de Facebookpagina. Mocht je nog niet mijn pagina volgen, volg hem dan en stuur mij een privébericht met het juiste antwoord en daaronder verloten wij natuurlijk dit prijspakket. Uh, nou, we, we gaan eruit voor het nieuws van 10 uur. Uh, ja, tot zo in het tweede uur. Dan gaan we het uitgebreid hebben over het nieuwe album Carnavals over Kegels. Tot zo. Bedankt voor het luisteren. Zover.